De regering op Cyprus zou zelf een nieuwe verdeelsleutel mogen bedenken... vertelt correspondent Tijs Hadé. Waarmee dan de kleinere spaarders zoveel mogelijk worden ontzien... en de grote, vooral Russen en Britten met spaarrekeningen op het eiland... dus wat harder worden getroffen. Straks meer over Cyprus in dit Radio 1-journaal. In de sint pietersbasiliek in Rome wordt vanochtend paus Franciscus geïnstalleerd. Op het Sint-Pietersplein staan al veel mensen te wachten, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel zojuist. Uit allerlei landen stromen ze hier over de straat van Rome richting het Sint-Pietersplein, wat heel snel vol loopt. En uh, ik heb schattingen gezien tot een miljoen mensen die hier verwacht zouden zijn. Namens Nederland zijn premier Rutte, prins Willem-Alexander... en prinses Maxima bij de inauguratie aanwezig. De kardinalen, onder wie de Nederlandse kardinalen Eik en Simonis... zullen de paus trouw beloven. In Grigny, een voorstad van Parijs, is een passagierstrein overvallen. Twintig tot dertig gemaskerde jongeren drongen de trein binnen op het station. In een paar minuten tijd gingen ze van wagon naar wagon... en beroofden ze inzittenden van geld en hun mobiele telefoons. Bij de roof gebruikte zonder meer traangas. De overval bij Parijs was zaterdagavond, maar is pas nu bekend geworden. De Franse politie stelt een onderzoek in, maar voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden. Marokkaanse jongens worden thuis drie keer zo vaak mishandeld als autochtone jongens, staat in een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Tilburg, schrijft de Volkskrant. Volgens de onderzoekers zijn jonge Marokkaanse geweldplegers vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders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 Met overige huiszettingen ging het om woonfraude... zoals het onderverhuren van een woning, overlast of wieteelt. In het westen van India is een bus met tientallen passagiers verongelukt. De politie zegt dat er zeker 37 doden zijn. De bus was in de nacht onderweg van Goa naar Mumbai. De bus ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Mumbai... door een vangrail zijn gereden en van een brug zijn gevallen. De Japanse kerncentrale Fukushima kant met een stroomstoring. De reactoren zelf ondervinden geen problemen... maar de baden met splijtstofstaven worden nu niet meer automatisch gekoeld. Beheerder TEPCO benadrukt dat er geen reden is voor paniek. Het zou pas een probleem worden als de stroomstoring vier dagen aanhoudt. De Nederlandse honkballers zijn er niet in geslaagd... de finale van de World Baseball Classic te halen...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 AWB verkeersinformatie Veel dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Er staat 100 kilometer in totaal. De files die opvallen op de a 6 Meloort richting Lelystad... voor de Ketelbrug, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Op de A8 richting Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Westzaan en knooppunt Koenplein staat 7 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Zonzeel... 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is op knooppunt Zonzeel de verbindingsweg... naar de A59 richting Den Bosch dicht.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 NOS Radio in Journal. Lara Renze en Marcel Ooster. Goedemorgen. Treinpassagiers in Frankrijk... hebben hun bezittingen moeten afgeven aan een groep jonge overvallers. Ron Linker in Parijs heeft zo meer details. En een miljoen mensen komt vandaag naar Rome... voor de inauguratie van de paus. Rob Zoutberg doet verslag. En de Cyprioten zijn alleen maar boos op Europese en op de eigen politici. Ze houden zich niet aan hun eigen afspraken, die politici. Maar de politiek op Cyprus is er zelf ook nog lang niet uit. Ja, want het laatste nieuws is dat het Cypriotische parlement vandaag waarschijnlijk niet instemt met de omstreden belasting op spaargeld. Die als voorwaarde geldt voor Europese financiële steun voor het land. Het heeft een regeringswoordvoerder gezegd op de staatsradio. We gaan naar Eva Wiesing. Die is in Nicosia op Cyprus. Eva, wat betekent dat voor het belastingplan? Nou, dat betekent dat er nog heel veel onderhandeld moet worden, want gisteren hebben de, Europ de Europese ministers wel samen besloten dat het goed is dat het plan aangepast wordt. Dus dat uh, spaarders met minder dan 100.000 euro minder of liever zelfs helemaal niets hoeven bij te dragen. Maar Cyprus is daar gewoon niet uit, want ze moeten wel die 5,8 miljard euro weghalen bij die spaarders. Dus dat betekent dat ze als ze de kleine spaarders beschermen, dat geld bij de grote weg moeten halen en er zijn enorme economische belangen hier. Uh, dus uh, ja, dit, dit uh, dat er gezegd wordt, ze komen er vandaag niet uit, betekent dat, dat ze naar een andere manier moeten om het te doen. Bijvoorbeeld, Griekse televisie zei gisteren, spaarders onder de 20.000 euro, die zouden helemaal niets hoeven te betalen. Mm -hmm. Tussen de 20.000 en 100.000, 5,7 procent, dus ietsjes minder dan, dan, dan, dan uh, van plan was. Maar die daarboven nog altijd 9,9. En dan kom je niet aan, aan dat geld wat, nee. wat uh, Europa nodig heeft. Dus dan zou Europa meer moeten bijdragen? Of niet? Ja, dat zou moeten. Of uh, ze moeten toch uh, die uh, met name Russische spaarders meer laten bijdragen. Maar ik begrijp dat Poetin zich wel, zelfs wel hiermee bemoeid heeft. Zijn woordvoerder heeft gezegd. Dat dit allemaal gevaarlijk en oneerlijk is. Dus die politieke druk die wordt toch al groot. Ja, en die ministers van de Eurogroep hebben daar gisteren toch nog maar weer eens over overlegd, hè Eva. Hebben Cyprus juist meer speelruimte gegeven? Mogen nu zelf die tarieven gaan vaststellen? Ja. Ja, past dat nou in het straatje van de regering van Cyprus? Of is dit nou juist weer een gebrek aan, aan duidelijkheid? Nou ja, kijk, zij willen dus ook die spaarders ontzien. Want ze zien zelf ook wel dat de volkswoede enorm is en de onrust. En, en dat willen ze wegnemen. Het, het punt is dat ze uh, bang zijn voor wat er gebeurt als ze die Russen meer laten betalen. Want uh, die oh. hebben, ik geloof dat het spaargeld 40 tot 2 derde van het spaargeld komt van buitenlanders. En dat zijn met name die Russen. Uh, die hebben hier ook grote bedrijven. Ja. Als die hun geld wegtrekken, dan zijn er economisch gevolgen. Dan is dat hele bankwezen helemaal niet versterkt. Wat de bedoeling van dit hele reddingsplan is. Ja. Maar dan is het bankwezen kapot. Dus wat de re regering is gewoon belang aan het afwegen nu? Ja. En ook vandaag blijven de banken dicht, begrijpen wij. Weet jij of de Cyprioten nog altijd geld kunnen pinnen? Ja, tot nu toe kunnen ze nog altijd geld pinnen. Heeft de centrale bank ook nog in een verklaring gezegd... dat die, uh, die bankautomaten nog altijd geld geven. Maar dat zijn de natuurlijk moesten... kleine bedragen even. Ja, dat, zijn, dat is wat je maximaal per dag mag pinnen. Dat scheelt per uh, bank, hoor. Dus dat uh, is niet één bedrag. Uh, maar dat is wat je per dag maximaal kunt pinnen. Mm -hmm. En ze zullen toch alles doen om die automaten niet leeg te laten komen. Dat, dat gebeurde toen ook in Griekenland, toen mensen massaal gingen pinnen. van kwam het geld echt uh, met vliegtuigladingen binnen om alleen maar te zorgen dat er geen paniek zou uitbreken, Want dat, dat wil iedereen toch echt voorkomen. Nou, cash, cash daar kun je dus nog aankomen. Maar het ja. is al de vierde dag op rij van onzekerheid. Dat moet je toch ook een keer gaan merken, denk ik. Ja, want je kan dus wel pinnen, maar je kan uh, niet altijd betalen met een creditcard. En dat is wat de mensen hier in de winkels doen. Gisteren was het de feestdag. Uh, vandaag gaan natuurlijk alle bedrijven en alle winkels echt weer open. Ook al blijven de banken dicht. Uh, hoe, hoe gaat dat als je als uh, bedrijf geen betalingen kunt doen of ontvangen... Dat is gewoon heel erg lastig. Er was gisteren een muzikus die ik sprak die in het buitenland moest optreden. Die kon geen ticket kopen. Die kan dus niet weg om zijn optreden te doen. Dat is heel, heel moeilijk. En ik ben heel benieuwd hoe bedrijven dat vandaag gaan doen. Hey, nou, als het parlement niet zal instemmen... dat is het laatste nieuws wat wij nu binnenkrijgen. Ja. Hè? Denk jij dat dan überhaupt die stemming door zal gaan? Of zullen ze het weer uitstellen? Want dat begrepen wij ook van Leonore Kok, een journaliste, ook op Cyprus... dat dat helemaal niet duidelijk is dat er vandaag ook echt een stemming zal plaatsvinden. Hè? Als het nou, er is wel gezegd... dat er een stemming zou plaatsvinden om zes uur hier lokale tijd. Dus vijf uur bij jullie. Maar natuurlijk gaan ze het uitstellen als ze weten dat er een nee komt. Dat mm. hebben ze uh, zondag ook gedaan. Zouden ook gestemd worden. Gisteren zouden gestemd worden. En de banken zijn morgen ook nog dicht. Dus natuurlijk kun je het uitstellen. Uh, niemand gaat hier het parlement laten stemmen als ze denken dat, dat ze uh, er niet uit zijn. En dan komt een nee, want dan zijn de rapen helemaal gaar. Nou, Eva Wiesing in Nicosia op Cyprus. Eva, dankjewel voor nu. En uiteraard praten we u in de loop van de ochtend nog verder bij. En als er nieuws komt, dan melden we dat op Radio 1. Twaalf minuten over acht. Het wordt vandaag de grote dag voor Giorgio Bergoglio. Honderdduizenden, misschien wel anderhalf miljoen mensen, zullen de inauguratie als paus gaan bijwonen. Veel wereldleiders zijn ook naar Rome gekomen voor een paus wiens handelsmerk eenvoud en nederigheid is. Fratelli sorelle, buonasera. Ja, en hij gaf ook het volk niet de zegen van bovenaf, maar vroeg om een zegen van onderop voor hemzelf. in questa de di We gaan naar Rome. Naar Rob Soudberg, onze correspondent, zit klaar om de inauguratie te verslaan. Uh, Rob, is het op het ogenblik al druk? Nou, kan je wel zeggen. Uh, op televisiebeelden die jullie misschien ook al zien... lijkt het een beetje leeg nog te zijn op het Pietersplein in het midden. Maar het komt omdat die vakken daar leeg worden gehouden. De zijkant, als je dat ziet op televisiebeelden... die zijn al helemaal vol. En dat was eigenlijk al heel vroeg in de morgen. Ik was uh, rond half zeven op het, al op het Pietersplein. En daar was het al heel erg druk. Pelgrims die proberen allemaal daar zo dicht mogelijk bij te komen. We werden bijna ondersteboven gelopen... toen daar ook op een gegeven moment de hekken open gingen. En mensen echt, echt gingen rond. Te rennen om de beste plekjes te bemachtigen, ja, het is al erg druk. Mm -hmm. En hij neemt een, een debat in de menigte, zullen we het zo maar zeggen... door vele rondjes met zijn pausmobiel over het plein te rijden. Hoe gaat het eruit zien? Ja, dat begint allemaal om, om kwart voor negen. Uh, het, kijk, het plein is groot, maar ook alweer niet zo groot. Het, uh, maar hij gaat daar toch drie kwartier stakjes rondrijden. De vraag is hoe die dat zal doen. Een gesloten pausmobiel, een open pausmobiel. Nou, als je, als je uh, kijkt hoe dichtbij de paus bij de mensen wil zijn... dan zou je verwachten dat dat iets open zal zijn. Kijken we erg naar uit hoe dat eruit uh, zal komen te zien. Maar nogmaals, het is daar dus heel erg druk. Uh, onzichtbaar ook trouwens. Hè. Scherpschutters staan op de daken eromheen. Het is een, ook een enorme veiligheidsoperatie. Uh, um, en daarna, daarna gaat het natuurlijk echt beginnen. Daarna daalt hij af naar beneden... in de uh, de Sint-Pieters-basiliek, naar de pausgraven... en krijgt hij ook uiteindelijk uh, de ring van Petrus... en het pallium, de witte band met de zwarte kruisjes... en dan is hij echt paus. Ja. En uh, zal hij zich dan weer vandaag ook zo bescheiden opstellen? Hij heeft natuurlijk de toon gezet... Ja, nou ja, de toon wordt wel voortgezet. Hè. Hij krijgt geen zware, massief gouden ring zoals zijn voorgangers. Maar het wordt een simpeler model uh, van zilver. Uh, ja, de wapens die, die hij uh, die die in zijn schild heeft, die heeft hij gewoon overgenomen met Argentinië. Het blijft allemaal heel simpel overkomen. En waar we natuurlijk allemaal erg naar uitkijken is, uh, want hij gaat een preek houden... In het Italiaans, um, deze Argentijn. En we weten inmiddels dat hij losjes is, dat hij een losse toon heeft. Dus ja, we kijken ook erg uit wat hij gaat zeggen en hoe ver hij af gaat wijken van de boekjes. Op Zoutberg, horen van jou vandaag op Radio 1... gaat de inauguratie van Paus Franciscus verslaan. En we schakelen natuurlijk kwart voor negen naar het Sint-Pietersplein... voor dat rondje of rondjes in de pausmobiel. Ja, zo dadelijk brengt, uh, spreken we met uh, Roger Bernardina, een van de honkballers die vannacht verloor van de Dominicaanse Republiek. Maar eerst nog eventjes naar Mayno Remmers. Ja, want hij is op zoek naar een beeld van de naamgever van de nieuwe paus. En nu weet dat, dat is Sint-Franciscus. Dat is voor ons een klein klokje, dat is een uh, kloosterklokje... Hij is iets groter dan de sacristiebel, maar, maar veel kleiner als ik leer. Gaan we later. vandaag horen zo'n soort klok bij de inauguratie van de paus. Er staan hier ook grote stukken, hè? doopfonten en stukken van een altaar. In deze hal staat bijvoorbeeld uh, een pronkaltaar, En het komt uit de voormalige kapel van Jomanda. Ach, echt waar? Ja, dit is het altaar wat in de uh, klooster Ravenshoeve in Valkenburg stond. En uh, waarvoor Ach, Jomanda... Ach, dit dus... is een enorm uh, wandvullend ding, blinkt tegen mijn ogen in. Ja, Jomanda is natuurlijk toch een soort verafgoding, hè? Ja, dat, is een, dat was duidelijk. een Toen vrouw... de kerken leegliepen, liepen ze naar Jomanda toe. Ja, zij uh, wilde eigenlijk een soort Maria uh, verpersoonlijken. En uh, ja. hielden mensen dus op die manier voor de gek... met uh, ja, een bepaalde straling die er zou ontstaan. We zijn in Horsen bij Luminaris. Die dus kerken leeghalen. Terwijl de nieuwe paus de kerken weer vol wil hebben. U hebt zelfs kleding. Wat is dit? Een klein envelopje gaat ropen. Ja, om over die kleding even iets te zeggen. We hebben zo'n 5000 stuks kerkelijke gewaden. Dus dan houdt in kazuivels, koormantels. Stolen. Maar wat we hier zien is kleine kaartjes ja. met daarop kleine stukjes textiel. Het is toeval. Gisteren heb ik de, dit laten fotograferen. Dat zijn kleine stukjes textiel uit het pauselijk kleed van Pius X. En die zijn dus origineel en uh, in het Vaticaan verzegeld. Het zijn dus een, een soort reliquieën. Nee, het zijn reliquieën. Het gaat vandaag over de paus en dichterbij kunnen wij niet komen nu. Dichterbij kunnen we niet komen, want dit is, heet officieel ex velo. Dat is dus uit het gewaad van een echte paus. Even vasthouden, dit is dus van Piers de Tiende, het gewaad. Ja. En zo zal misschien hier ook ooit nog eens een stukje van... Franciscus komen. Francesco Primo. Ik hoop dat ik hem op 19 april ontmoet in het Vaticaan. Want wat, dan, dan gaat u er naartoe, hè? Dan heb ik een afspraak met hem. <laughs> ik ga op audiëntie, heel toevallig. Nou, doe om de groeten van ons. Nou, ik zal zeker aan jullie denken. Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, vertel hoe is het op de weg? Ja, de meeste dagelijkse fietsen zijn wat korter dan gebruikelijk. De fietsen die wat langer zijn, die worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A6 en Maloort, Ladystad staat voor de ketelbrug, 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 5. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Zonzeel 6 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch dicht. Omrijden kan door door te rijden naar Breda en dan over de A58 en A65 naar Den Bosch. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal.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 De mooie held mooie held Je kunt ook nooit in zeven rustig op een voetstuk staan. Je was de eerste op de maan, komt daar het Hij kan de fles niet laten staan Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan In de Munich voetstuk staan, singeltje van vorig jaar. Acht minuten voor half negen. We gaan naar het Honkbal. Nederland heeft de finale helaas niet gehaald van de World Baseball Classic. Halve finale verloren ze met 4-1. Nederland kwam niet helemaal onverwacht, omdat in het team van de Dominicaanse Republiek veel Major League spelers spelen die heel hard kunnen werpen. Onder andere Nederland heeft er drie en één daarvan stond voor de microfoon van Hankok. Ja, Roger Bernardina, het is niet gelukt. Hoe kijk jij terug op dit uh, duel? Uh, ja, goed, wel eigenlijk. Uh, ja. En scoorde eigenlijk in de vijfde innings voor de Safir uh, Ja, het was uh, lastig. Maar uh, op zich, uh, goed toernooi gedraaid. Diego zat goed te gooien. En uh, we hadden de eerste inning was maar uh, verder uh, hadden we niet meer uh, uh, damage gedaan. Ja. Jullie zijn er toegesproken, jullie hebben lang in de kleedkamer gezeten, zijn toegesproken door de coach. Wat heeft hij gezegd? Wel had er meer over van, uh, dat we een goed toernooi hebben gedraaid. Uh, de, niemand eigenlijk ons verwacht heeft, uh, om deze ronde te halen. Maar uh, als een team, we bleven als, als een groep samen. En, uh, we, we wisten dat we uh, ver konden komen. En, uh, ja, vandaag kwamen we tekort, maar we hebben wel een goed toernooi gedraaid. Wat was vandaag het verschil tussen jullie en de Dominicaanse Republiek? Ze scoorden meer. ja Ze schoorden natuurlijk meer. En ja, dat deden we vandaag niet. En uh, ja, dan, dan, dan kun je een wedstrijd niet winnen. Nee. En het is ook een ploeg waar, waar tegen je, je geen enkel foutje kan permitteren. Ja, maar zoals ik zeg, vandaag uh, scoorden we niet. Uh, we hadden een paar hits. En uh, ze hadden meer hits dan ons En uh, ja, ze kwamen meer op de honk en daar word je voor betaald. Nou, ben je nou echt zwaar teleurgesteld of denk je van, we hebben toch een goed toernooi gespeeld? Ja, toch wel. Ja, toch gemengde gevoelens. Je wilt, je wilt toch natuurlijk winnen. Je wilt in de finale, daar doe je ervoor. Maar uh, ja, op zich uh, heel goed toernooi gedraaid. En ja, uh, ik, ik kijk naar uit naar de toekomst. En dat zei Bernardina tegen onze verslaggever Han Kok. Meer over die wedstrijd die ze helaas verloren hebben. Maar toch een knappe prestatie daar op het World Baseball Classic. Vindt u op onze website, nus.nl. We gaan praten over die spectaculaire treinroof in Frankrijk. Tientallen jongeren drongen een trein binnen en overvielen de passagiers. Gebeurde afgelopen weekend al, maar de betrokkenen komen er nu mee naar buiten. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat weet jij? Wat is daar gebeurd? Nou, Marcel, iemand omschreef het als een, als een oude western. Hè. Een film die in het echt gebeurde. Zaterdagavond, laat rond een uur of elf, stopte de trein in het plaatsje Grigny. Dat ligt iets ten zuiden van Parijs. En terwijl die trein daar stond te wachten, klom een grote groep jongeren, zo'n 30. Uh, volgens ooggetuigen over de hekken, uh, die gingen het perron op de treinwagons in en dwongen de reizigers systematisch om mobiele telefoons, uh, geld in te leveren, zoals deze student die letterlijk bij de kraag werd gevat. De jongens zijn ingevuld in de wagon, in de deur naast mij. Ze hebben me bij de kol gepakt en me meer of minder. Ik heb voorniet al het geld dat ik had. Ze zijn vervolgens gepakt aan een vriendin, van wie ze zijn zak aan hand hebben.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 Ja, dat blijft toch een beetje schimmig moet ik zeggen. Sommige lokale media die hadden dat incident wel gemeld. Maar het heeft even geduurd voordat de landelijke media het vervolgens in het vizier kregen. En ook de politie bijvoorbeeld heeft er geen uh, rugbaarheid aan gegeven. Uh, je moet ook bedenken, het is in het weekend gebeurd. Het is zondag en pas maandag zijn de eerste klachten ingediend bij de politie. Een tiental mensen heeft zich uh, gemeld na het weekend en dus... Eh, op basis daarvan is het vervolgens dan ook vanochtend verder verspreid in Frankrijk. Ja, en wat doet de politie dan op het ogenblik? Zijn er bijvoorbeeld al overvallers gepakt? Uh, nee, toen de politie op het perron kwam waren de jongeren uh, al verdwenen. Ze hebben wel getuigenverklaringen afgenomen, maar voor zover bekend zijn er op dit moment geen uh, arrestaties uh, uitgevoerd. Er is wel een onderzoek ingesteld uiteraard, want ja, sommige reizigers die zeiden dat de aanval toch wel erg georganiseerd verliep. Alsof ze alles gepland hadden. Dus de politie is nog wel even op het station gebleven om te kijken of er daarna nog iets zou gebeuren. Maar ja, het bleef daarna rustig. Dus uiteindelijk zijn ze vertrokken zonder de treinovervallers. Die hoopt men dus de komende tijd te kunnen arresteren. Ron Linker over die overval op een trein in Frankrijk. We hebben het wel eens gehad over huisuitzettingen hè? in Spanje. Omdat mensen hun hypotheken niet meer kunnen betalen. Dat gebeurt in Nederland ook. Meer huurders uit huis gezet. Hoort u zo meer over.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 Nou, half negen, door Old Megens is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Zometeen is in Rome de inauguratie van paus Franciscus. Het Sint-Pietersplein stroomt al vol. Er worden een miljoen mensen verwacht. Kwart voor negen, over een kwartiertje, komt de paus aan. Dan krijgt hij in de crypte van de Sint-Pieter de pauselijke ring. Daarna is er een mis. Er zullen ook veel staatshoofden en regeringsleiders bij zijn. Namens Nederland zijn premier Rutte, prins Willem-Alexander en prinses Maxima aanwezig. Op Cyprus wordt achter de schermen gewerkt aan een variant op het reddingsplan voor de banken. Als het lukt daar een meerderheid voor te krijgen, dan stemt het Cypriotische parlement vandaag nog over dat plan. Lukt dat niet, dan wordt de stemming mogelijk opnieuw uitgesteld. In het plan staat onder meer dat spaarders van banken... een extra belasting moeten gaan betalen. Bekeken wordt of er een andere verdeelsleutel kan worden gevonden... waardoor kleine spaarders gedeeltelijk of helemaal worden ontzien... en grotere spaarders meer moeten gaan betalen. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 22 doden gevallen... bij bomaanslagen in Sjiitische wijken. Er zijn zeker 80 gewonden. De slachtoffers vielen bij aanslagen met bomauto's en bermbommen...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 En De tweede Kamerleden Tieme en Ouwehand en senator Kofferman van de Partij voor de Dieren zullen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander geen eet of belofte afleggen. Maar ze zullen wel in de nieuwe kerk aanwezig zijn. En dat is voor zover bekend niet eerder voorgekomen. Eerder lieten de SP-Kamerleden Karabulut en Bashir al weten dat ze op 30 april geen eet of belofte willen afleggen. Maar die gaan ook niet naar de kerk. Dat is bij eerdere troonswisselingen wel vaker gebeurd. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 Edwin Gerritsen hoe is het op de weg? De meeste wegen staan alleen de dagelijkse files. De bijzonderheden zijn de A6 en Meloord richting Lelystad. daar staat voor de Ketelbrug 6 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 3 kilometer na een ongeluk. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knopend Zonzeel 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is de verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch dicht.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vandaag uh, wordt de nieuwe paus Franciscus geïnaugureerd. Martijs van der Wiel hoort u zo dadelijk. Die staat op het Sint-Pietersplein op zoek naar de paus en zijn pausmobiel. We het hebben over huurders, want het afgelopen jaar zijn er meer uit hun huis gezet dan het jaar daarvoor. Het aantal is met 10% gestegen naar bijna 7000 huisuitzettingen. Blijkt uit een enquête van Edis, de koepel van woningcorporaties. De voorzitter daarvan is Mark Callon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn dat die hun huis gedwongen moeten verlaten? Nou, Dat zijn mensen die een grote huurachterstand hebben van meer dan drie maanden. Dat is ongeveer 80%. Uh, Wiettelers, dus dat zijn een wietplantage, een uitzetting, uh, overlast... Uh, notoire overlasten, uh, mensen worden ook uitgezet als ze te ver gaan. En mensen die zaken mieten, dus die illegaal uh, onderverhuren. Hmm, maar u geeft al aan, uh, het grootste gedeelte, zo'n 80%, bestaat uit mensen die al uh, drie maanden de huur niet hebben betaald. Of in ieder geval een ja. achterstand hebben, meneer Kalon. Uh, zitten daar bijvoorbeeld ook gezinnen met kinderen tussen? Ja, ja wat we zien is dat dat toeneemt. Uh, ook gezinnen met kinderen. Mm -hmm. uh, er wordt natuurlijk alles aan gedaan om dat proberen te voorkomen. Dus corporaties nemen vaak vroegtijdig contact op met die huurders... om te zorgen dat er alsnog een betalingsregeling getroffen wordt. gaat ook met de schuldhulpverleningen tegenaan, achter de voordeurprojecten. Dus er wordt alles aangedaan om dat te voorkomen. Ja. Maar uiteindelijk zijn er zo'n 24.000 rechtelijke uitspraken geweest van de rechter. Mensen konden worden uitgezet. Nou, dan nog, dus als er al meer dan drie maanden huurschuld is en een rechtelijke uitspraak is dan nog wordt geprobeerd of voorkomende dat mensen uitgezet worden. Dus ja. Samen met het gemeente en allerlei andere instanties proberen we toch nog iets te regelen. Ja precies, en, en ja, dan kunt u niet voorkomen, uh, vermoed ik, dat er toch nog gezinnen... bijvoorbeeld ook met kinderen op straat uh, worden gezet. Hoeveel Klopt. gaat dat? Nou ik weet niet precies hoeveel gezinnen met kinderen er zijn. Er zijn in totaal 900 gezinnen uh, okay. op straat gezet. En hoeveel daarvan met kinderen zijn, dat kunnen wij niet achterhalen. En weet u wat er met dat soort mensen gebeurt verder? Nou, Er zijn natuurlijk heel veel mensen die komen bij familie terecht, uh, dakloze opvang, uh, kennissen. En er zullen er natuurlijk ook mensen zijn die gewoon uh, in een caravan wonen of op een, uh, op een campingplaats. Verwacht u meneer Kalon dat um, dat aantal uitzettingen gaat stijgen nu het met de economie natuurlijk niet goed gaat? Steeds meer mensen werkloos worden en ook de huren nog eens omhoog gaan? Ja, dat zien we de laatste jaren al. Kijk, 2006, 2007 waren er meer uitzettingen. Toen zaten we tussen de 7 en 9.000. Daarna is het gedaald, omdat we met er met z'n allen eigenlijk bovenop zijn gesprongen. Maar wat je nu ziet, is dat de huren omhoog gaan. De koopkracht neemt niet toe van mensen. En de huren gaan de komende tijd toch behoorlijk omhoog. Dus wij verwachten dat het problematisch gaat worden voor veel huurders. Dat kan mm -hmm. net mensen over het randje duwen. Ja, dat zou mensen net over de randje kunnen duwen, dat ze nu niet meer kunnen betalen. En daar komt ook bij dat er verschrikkelijke druk komt op corporaties om zich tot de kerntaak te beperken. En uh, veel mensen in de Kamer zeggen dat is alleen maar stenen stapelen. Dus uh, huizen bouwen voor mensen met laag inkomen. En wij vinden dat die taak nog iets breder is. Wij zijn er voor mensen. Dus wij vinden ook dat we ons best moeten doen om te zorgen dat die mensen niet uitgezet worden. En dan tijd en uur kunnen betalen. Ja, dat kost dus ook geld in zo'n corporatie. Ja, maar goed, aan de andere kant, mensen moeten gewoon een uur betalen, toch? Ja, dat klopt. Maar als er op een gegeven moment geen geld meer is, dan wordt het natuurlijk wel lastig. Ja, kunt u ze, want u zegt, we doen er alles aan. Kunt u ze naar goedkopere woningen verplaatsen? Ja, dat proberen we natuurlijk ook. Dat doen we al bij de toewijzing. Dus mensen met lage inkomens. Er zijn vele leden van ons die zeggen, van, nou, dan maar een goedkoper huis. Ja. Wat je vaak ziet, mensen toch al jaren in het huis wonen, worden werkloos. De huren stijgen jaren achter elkaar. De inkomen loopt niet mee en dan komen ze in de problemen. Kunt u coulanter zijn naar mensen die problemen hebben met uh, het betalen van de huur? Juist nu de, de crisis uh, voelbaar is? We zijn natuurlijk al heel erg coulant. U moet zich voorstellen dat die 24.000 rechtelijke uitspraken... dat zijn mensen die al meer dan drie maanden huurafstand hebben. Daarvoor zitten al heel veel mensen die een maand of twee maanden hebben. Dus daar wordt ook heel hard aan gewerkt om het niet tot een rechtelijke uitspraak te laten komen. Dus er wordt al heel veel energie opgezet. Maar uiteindelijk zullen mensen natuurlijk wel hun huur moeten betalen. Je ja. kan mensen niet gewoon jarenlang voor niks in hun huis laten wonen. Want dat betekent dat andere huurders die kosten op moeten brengen... en dus hogere huren moeten betalen. Goed. Mark Calon, voorzitter van EDES. Meer over dit verhaal lezen u trouwens op onze website... meer huurders uit huis gezet, een kop, op nos.nl. Meneer Calon, dank u wel. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Inmiddels hebben 130.000 mensen een online petitie ondertekend... tegen het opdoeken van Google Reader, de RSS-lezer van Google. Eind vorige maand maakte het bedrijf bekend die dienst per 1 juli te willen sluiten... wegens een teruglopend aantal gebruikers. Roland Steukelenburg, internetdeskundige, is hier. Roland, goedemorgen, welkom. Even voor mij, wat is een RSS-lezer? Uh, ik moet je eerst even corrigeren. Eind vorige week maakte ze dat bekend. Oh. Niet eind vorige maand, oh. uh, niet zo heel lang geleden. Maar een RSS-lezer is een... Uh, uh, iets waar je uh, de feeds die uit sites en blogs komen mee kunt samenvoegen. Je moet je voorstellen: elke site of blog heeft eigenlijk een, een lijstje beschikbaar van alle artikelen die op die site staan. Nou, met een RSS-lezer zet je die bij elkaar, en dan heb je dat allemaal netjes, kun je dat ordenen als gebruiker. En het is eigenlijk heel erg handig voor mensen ja. die niet één krant willen lezen, maar heel veel artikelen over een bepaald thema uit verschillende kranten en on andere online publicaties. Hmm, nou is er veel protest. Ik heb het ook veel langs zien komen op Twitter bijvoorbeeld. Um, dan zou je zeggen, ze hebben een grote schare trouwe gebruikers. Waarom stoppen ze ermee? Ja, dat klopt. Het bestaat al sinds 2005. Google Reader, heel populair. Vooral bij een ha echte hardcore uh, groep gebruikers. Uh, Google zegt zelf, ja, het aantal gebruikers loopt terug. En dat is ook wel zomaar, dat is denk ik niet de belangrijkste reden. Er zijn... In mijn optiek twee redenen. De eerste is dat eigenlijk wat een RSS-lezer doet... dus bronnen van nieuws bij elkaar brengen... gaat natuurlijk veel vaker via de sociale media tegenwoordig. Dus mensen delen die linkjes op Twitter of op Facebook of op Hives. En je gebruikt eigenlijk je vrienden meer als een RSS-lezer... dan uh, de oude uh, Google Reader. Um, maar de tweede reden, en misschien wel de belangrijkste... is dat steeds meer websites voeren betaalmuren in... En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je op zo'n linkje klikt... heb je nog niks. Nee, want dan moet je <laughs> eerst betalen voordat ja. je op zo'n site mag. En ik denk dat Google dus anticipeert uh, op dit fenomeen. Want er is ook veel kritiek geweest op Google Reader. Hè? Vanuit kranten bijvoorbeeld. Dat het uh, ja, op die manier. Uh, ja, Google heeft de goedkoop, een na de andere ik. rechtszaak erover gehad met ja. Google News. Dat is helemaal gebaseerd op het bij elkaar brengen van al dat nieuws. Uh, ja, dat Google er geld zou verdienen aan uh, de kosten die de kranten eigenlijk maken. Mm -hmm. uh, nou, wat Google denk ik nu aan het doen is, is anticiperen op het feit dat die kranten dus geld gaan vragen voor hun nieuws. Uh, en er zijn ook geruchten in die richting. Uh, dat Google zou komen met een speciale nieuwsapplicatie... waarbij ze eigenlijk het weer heel makkelijk gaan maken... om te betalen voor die diensten van die kranten. Per artikel, voor één digitale uitgave, uh, dat soort dingen. En ja, dat kun je niet met een RSS lezen, want ja, dat is gratis. Hm. Goed, dus dat geven ze nog niet op. Ze gaan er een andere vorm voor bedenken. Um, ze sluiten wel andere diensten, bijvoorbeeld Startpagina, iGoogle. Komen ze ook nog met nieuwe dingen? Uh, jazeker. Uh, eigenlijk komt Google doorlopend wel met iets nieuws. En uh, uh, dat is eigenlijk ook het leuke van het bedrijf. De een na de andere uh, dienst wordt gesloten. Maar vandaag nog eigenlijk twee nieuwe dingen, of gisteren en vandaag... Uh, Google Street View heeft nu uh, de Mount Everest en de Kilimanjaro... en nog een paar andere bergen gefotografeerd. Uh -huh. Dus op, op Google Maps kun je eigenlijk zonder dat je tenen bevriezen... een <laughs> beetje een idee krijgen van hoe het is om zo'n hoge berg uh, te beklimmen. Ik vind het fantastisch, moet je zeker even gaan bekijken. En Google Flight Search is sinds gisteren uh, beschikbaar in Nederland. Uh, dat is eigenlijk een concurrent van Vliegtickets, waarmee uh, Vliegtickets.nl... Waarmee mensen die willen reizen heel flexibel naar tickets kunnen zoeken. En ja, vooral een hele leuke nieuwe interface. Dus je kunt nu je vertrekplaats intikken bij mm. Google. En dan krijg je op een kaartje te zien... naar welke plekken je voor hoeveel geld kunt vliegen. Dus dat is wel een vernieuwende manier om in één keer te zien... oh, ik kan voor 129 euro ja. naar Italië... of voor 300 euro naar Griekenland en dan kun je je keuze op die manier uh, maken. Het is wel interessant, want Google is natuurlijk een voorloper... Uh, uh, als het gaat om technologie en internet. Er is ook een boek, Wat would Google do? Uh, <laughs> zie jij een bepaalde ontwikkeling... Uh, naar aanleiding van nieuwe diensten van Google? Nou, wat ik echt wonderbaarlijk vind... is dat Google nog steeds toch uh, in staat blijft... hoe groot ze ook zijn om doorlopend te veranderen... en zich aan te passen bij uh, de nieuwe trends op het internet. Nou, we hmm. hebben het net heel uitgebreid gehad... over die betaalmuren rond het nieuws... Je ziet ook dat ze niet te beroerd zijn om op te houden uh, met dingen. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke eigenschap is... die ja, een bedrijf moet hebben om te overleven Blijf in deze innoveren. hele snel veranderende uh, tijden. Ik denk dat we de komende tijd nog wel een paar dingen zullen zien verdwijnen, ook bij Google. Nou, die bespreken we dan vast weer. Roland, dank je wel. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Officieel heet het intronisatie, maar we noemen het inauguratie. Feit is in ieder geval dat Bergoglio vandaag officieel paus Franciscus wordt. We schakelen zo dadelijk met het Sint-Pietersplein. Eerst naar Tweede Kamerleden, Tieme en Ouwehand. En Senator Kofferman van de Partij voor de Dieren niet vergeten. Die leggen op 30 april niet de eet aan de nieuwe koningin af. Ze zijn wel aanwezig bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.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 en de rechten uw koon zullen handhaven. Zo waarlijk we ons God almachtig. De tekst luidt 30 april.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 De verkeersinformatie. Bij de AWB Edwin Gerritsen. Edwin, nou gaat het weer mis op de A1. Ja, op de A1 is na een ongeluk gebeurd op de wisselstrook. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dat. Tussen Naarden en Knopendiemen Diemen staat 12 kilometer. De wisselstrook is richting Amsterdam dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A6 van Lelystad naar Muiden. Voor Knopend berg staat 7 kilometer. Moja hoort u nu met Love is Calling plaat uit Afgelopen maand 2013. No way! Een mooie even voor uh, wat ze is, prachtige plaat. is calling, maar het is tijd om naar uh, Rome te gaan. Ja, want de pauze is inmiddels verschenen op het Sint-Pietersplein en daar is ook verslag even Matthijs van de Wiel. Het grote moment voor de mensen die hier al uren stonden te wachten, dat is dit moment. De uh, rijtour over het uh, plein, huizen uh, Franciscus in een witte open jeep, die tussen de houten dranghekken doorrijdt, de open rijbaan, tussen de vakken waar de mensen staan. En ik zei hier achter een groepje Braziliaanse nonnen... die echt al anderhalf uur geklemd tegen dat hek aan om de eerste rang te hebben. Want hij heeft toch wel hoge verwachtingen geschept deze paus... door eens spontaan handjes te gaan geven. En hij heeft de tijd uitgetrokken voor dit ritje over het plein. Wat een contrast weer met zijn voorganger Benedictus... die in een kleine tien minuten dit afhandelde bij zijn laatste audiëntie. Deze paus heeft ruim een half uur hiervoor uitgetrokken... Dus ze hopen allemaal de mensen die hier echt ook oh, nu uit het zelfs een beetje staan dringen. <laughs> ja, ze willen allemaal vooraan staan, dus ik doe een pas naar achter. Zij willen heel graag dat handje geven aan de paus. Um, ze willen heel graag dat moment hier afwachten. Ik kijk even om het hoekje. Hij is nog aan de andere kant van het plein. Misschien heeft Rob een beter overzicht. Okay. Rob Zoutberg ook op het plein? Wat, wat, wat zie jij, Rob? Ik zie uh, wat opvallend is. Hè? Want het was de vraag, komt hij met een open auto... of met de gesloten Mercedes M, de broeikas ook al genaamd? Nee, het is open. En het gaat heel langzaam, gaat uh, deze rondrit... over het Sint-Pietersplein heen. Paus kijkt... Nadrukkelijk iedereen in de ogen. Groet iedereen heel hartelijk. En, maar voor het moment blijft hij nog wel op uh, zijn auto staan. En gaat niet tot wanhoop van de veiligheidsdiensten. die natuurlijk heel zenuwachtig zijn over deze spontane pauze. Gaat nog niet van zijn auto af om mensen handen te geven. Al gaat het wel langzaam. En zoals Matthijs zegt, wordt echt tijd voor genomen. Ja. En er lopen inderdaad heel veel zwarte pakken omheen, Rob. Ja, uh, dat is uh, duidelijk. Hè? Als ik het zo even snel zie, dan zijn dat toch zeker dozijn, twee dozijn aan veiligheidsdiensten. Zwitserse garde staat er ook omheen. en natuurlijk onzichtbaar ook voor het oog uh, scherpschutters op de daken. Men is natuurlijk als de dood dat dit mis kan gaan. Maar goed, er zijn ook hele strenge veiligheidscontroles. Hè? We zien nu de mensen op het plein. En al deze mensen zijn natuurlijk door metaaldetectiepoortjes heen gegaan. Voordat ze hier op het plein en zo dicht bij deze nieuwe paus konden komen. Hmm. Nog even terug naar Matthijs, die net bijna plat gedrukt werd door wat nonnen. Hoe is het, Matthijs, inmiddels? Ja, hij komt nu net langs. Je hoort het gejuich. Die ze schreeuwen allemaal. En dan rennen de mensen ook naar dat stukje langs de rijroute waar hij kwam. Hij kijkt er een beetje bedust bij, deze paus. Precies die blik, die verbaasde blik van wat gebeurt hier. Wat een enthousiasme omheen. Als je zo naar hem kijkt, dan lijkt hij nog niet helemaal gewend aan uh, die invasie die, die hij hier krijgt van de mensen langs de dronhekken... in de vakken op het uh, Sint-Pietersplein. Rob Zoutberg, um, je zegt dat het gaat wel langzaam maar hij heeft er redelijk de vaart in. Is, is toch nog de verwachting, hij heeft dat eerder van de week gedaan... Hè, dat hij toch ook nog even uitstapt en gaat lopen? Ja, als hij, als hij het in zijn kop krijgt, dan zou hij dat kunnen gaan doen. Dan doet hij dat gewoon, dan heeft hij natuurlijk het recht om dat te doen... Je kan ook misschien denken dat dat door de veiligheidsdiensten is afgeraden. Maar ja, mensen zijn wel heel enthousiast. En als je die beelden ook ziet, hè, de vlaggen werkelijk van alle landen... zo'n beetje van de, van de aardbol, die wapperen daar op het plein. Het is ook prachtig weer na dagen van regen, regen, regen. Boven de stad gisteren ook echt verschrikkelijk regenachtige dag hier gehad. En ja, het is nu prachtig weer in dat zonlicht. Mooie blauwe lucht boven het Pietersplein. En om ons de vlaggen, heel veel Argentijnse vlaggen uiteraard... Voor deze paus die nog steeds rijdt en niets van zijn auto is afgekomen. Zegt dat orgel bij jou? Wat speelt dat en waarom? Ja, ter verhoging van de feest. In afwachting van de pauze, natuurlijk. Matthijs, nog even terug naar jou. Inmiddels is de pauze weer een stukje verder. Hoe is het nu bij jou? Ja, Je kunt het twee keer zien als je je best doet. Dat is namelijk het geval, ik vertelde net, het plein is ingedeeld in vakken voor het publiek, maar ze hebben die vakken vrij vroeg afgesloten, zodat er nog wel ruimte is, waardoor heel veel mensen uh, het plein niet zijn opgekomen omdat ze te laat waren. En dankzij die ruimte kun je dus, als je het goed door hebt en de route van dit goed in de gaten houdt, snel nog naar de andere kant van okay. het plein rennen en daar nog een keertje heel dichtbij komen bij de pauze. En daarvoor zijn al die duizenden mensen hier vanochtend naartoe gekomen. Nou, dat wordt nu, uh, zie ik erop. Ik weet niet of jij dat ook mee uh, ja. kan nemen. Een Vertel huilen... eens wat, wat, wat, wat de paus doet op dit moment. Ja, een huilende baby werd dan toch even uit de mensenmassa geplukt. En even naar de paus toegedrukt. En kreeg een kusje op het voorhoofd. Baby ging verder met huilen. Uh, <laughs> en paus die blijft op zijn jeep staan. Uh, nou, nadrukkelijk keuze, gekozen voor deze open wagen. Het gaat langzaam en het gaat nog even duren. Nou, we hoorden straks nog wel meer over. Dank bij de heren Matthijs van der Wiel en Rob Soutberg op het Sint-Pietersplein. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. We beginnen bij twee Belgische ministers die dienen een klacht in bij de Europese Commissie tegen de lage lonen en sociale ongelijkheid in Duitse bedrijven. In de morgen lijken de ministers zich druk te maken om Oost-Europese arbeiders die zwaar worden uitgebuit in Duitsland. Het gaat ze om de Belgische vleesbedrijven. Die dreigen namelijk door die oneerlijke concurrentie failliet te gaan. De NAM moet mijn huis kopen, zegt Herman Kramer in het Dagblad van het Noorden. Kramer heeft zijn vrijstaande woning in Kantens bij de Nam te koop aangeboden. Na twee relatief zware aardbevingen. Begin februari bij Zanderweer kwamen er volgens de timmerman talloze scheuren in zijn huis. Nou, we moeten even terug naar het Sint-Pietersplein. Want uh, heeft de paus nou zijn auto verlaten? Op Zoutberg? Ja, hij heeft het toch gedaan. De auto is nu stilgezet. En de paus is eerst naar een gehandicapte man toegelopen om hem te kussen. Hij begroet meer mensen... En nu gaat het weer de auto op en gaat hij weer verder rijden. Maar de pauze heeft er duidelijk zin in. En ik denk dat er dus nog wel meer stops nu komen op de route, ja. Nou, dan gaan we dat meemaken. Mocht dat weer gebeuren, Rob, meld je dan even. Dank je wel. In ieder geval na negen uur meer van uh, de inauguratie van de paus... en zijn rondtour over het plein waar hij dus duidelijk de tijd voor heeft genomen. Dat gaat nog wel duren, ook tot na negen uur. Dan hebben we ook aandacht voor de politie die foto's heeft gepubliceerd... van een slachtoffer van geweld. Het is voor het eerst, we zijn benieuwd waarom dat is gebeurd. Bellen met de politie. Zullen we nog één keer over het honkbal hebben dan? Ja, moet dat? Ja, eigenlijk ja, wel. Dat is wel een goede prestatie. Goed gedaan, de Nederlanders. Zo is dat.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 Dit is Radio 1.